Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Washington stromen de straten vol voor een betoging die mogelijk de grootste in jaren wordt. Er worden zeker tienduizenden deelnemers verwacht, mogelijk honderdduizenden. Eerder op de dag werd in Europese, Aziatische en Australische steden gedemonstreerd. Vaak waren er meer dan 10.000 mensen op de been. In Nederland waren de protesten in Tilburg en Eindhoven minder massaal, al kwamen ook daar veel meer mensen dan verwacht. In Eindhoven waren er zo'n 1700 betogers, terwijl de gemeente toestemming had gegeven voor 700. Maar omdat er voldoende ruimte rond het stadhuisplein was, leidde dat niet tot problemen.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 Turks-Nederlandse ondernemers zijn teleurgesteld over het Nederlandse reisadvies voor Turkije. Vanaf 15 juni worden veel adviezen versoepeld, maar reizen naar Turkije worden dan nog steeds afgeraden. Vijf verenigingen van Turks-Nederlandse ondernemers hebben samen een brief aan premier Rutte en de Tweede Kamer geschreven. Daarin zeggen ze dat het reisadvies niet goed is onderbouwd en dat ze erdoor in de problemen komen. In een verpleeghuis in Milaan heeft een bewoonster deze week haar 108ste verjaardag gevierd. Vorige maand was Fatima Negrini nog ziek omdat ze besmet was met het coronavirus. Maar ze herstelde. Tegen een Italiaanse krant zei ze dat God haar was vergeten. In het verpleeghuis in Milaan zijn meerdere bewoners aan het coronavirus bezweken.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 Dorime interrimo ad apparire dorime ameno ameno la cirre la cirremo dorime the fuck